Oké, okay, we gaan nu verder in uh, de regel 1. Patach, Rabbi Abba. Rabbi Abba opende en en zei. En hij zei, hij opende een vers uit die richteren, zoals we het zeggen. Wa Manoach el ishto, En die Manoach, het is de toekomstige vader van Shim, shimshon Hagibor van de Samson. Zijn normale naam um, is, men noemt hem Shimshon Hagibor. Samson de Held. Zoals was dat. Wei jonger Manoach elishto en de Manoach, zijn naam Manoach, zei tot zijn vrouw. Mot na mot, wij zullen zeker tot gaan. Die Elokim, want we hebben gezien Elokim. Hij was geleerd, hij wist wel van, kende wel de Torah. We hebben dus de Engel gezien, net als Elokim. Net als de Elokim gezien, dan we gaan dood, zeker dood, zegt hij. Twee. We afwilgav de Manuachlohave yada. Kijk naar wat zo gezegd Zelfs dat. Maar Noach wist niet, mij, avidate, wat was de, wat, wat, wat kwam die engel te doen? Maar zei hij, dat, hoe wist hij dat? Hoe kwam die, hoe, waarom zei hij dat, dat wij zullen zeker dood gaan? Hij wist toch niet wat, wat, wat, wat hij, wat voor boodschap kwam die te brengen, die engel. Maar hij wist wel de Torah. En de Torah staat, hoe je invectief, omdat het geschreven staat in de Torah, in de schmot, in het tweede boek, in het Exodus, in het tweede boek, van de Torah staat wel geschreven. Kilo Hashem zegt zelf. Awaya zegt zelf. Kilo drie ireni ha'adam vachai. Let op, dat Hashem zegt, Awaya zegt dat tegen Moshe. Kilohi Ireni adam wachai, want de mens kan me niet zien en blijven leven. We hebben dat ook geleerd, herinner je nog? Want Hashem is Haemet, de waarheid. Herinner je nog? Hashem is Haemet, de waarheid. En de waarheid is Mavet. En is, de waarheid is ook dezelfde combinatie als dood. Dus dat hebben we ook daarover gezegd het ja, zoutpilaar veranderd. Ja, want dan op die manier, kijk, zie dat, dat is wat hij zegt, dat, en dat wist natuurlijk die man ook dat, dat hij kende de Torah, dus hij zegt, want, het is geschreven, want de, men, de mens kan me niet, zal me niet, kan mij niet zien en blijven leven. Dus als een mens mij ziet, dan gaat hij dood. Drie. Dat betekent dood, we weten dat wat dood is, dan uh, kan je, aan anan gezien had, en zegt hij dan tegen zijn vrouw, natuurlijk dat we hebben hem gezien. Owa kach en daarom, moed na moed, zullen we dood gaan. Dat is over de engelen. Als de engel verschijnt aan de mens. Punt. Drie. Na de punt. We aanan gaminan. Dat is gaminan. Dat is wat zegt de Ra Rabbi Abba. Rabbi Abba die citeert ja, een stukje uit de rechteren en dan uit de Torah. En kijk nou wat in het geval van Noach was het. Dat dat uh, we zegt die de Rav Abba, rabbi Abba, zegt, maar wij, dus ik, en jij, rabbi Elazar, chaminan, we zachinan vier da de hawe azel behaden. We niet kajen bealma. Let op wat hij ons vertelt. Het is echt iets geweldigs, de, de grote verrassing die de Torah ons, die graag ons nu, en hier gaat vertellen je. En die Rabbi Abba die zegt tegen Rabbi Elazar. We aanen, maar wij hebben gezien. En wij waren waardig. De, het licht. Dat licht van vier de haven de hadan, Die dat ging met ons mee. Hij bedoelde die Rabbi Menon want er is geen verschil tussen de engelen. Als een engel verschijnt aan de mens. We hebben geleerd dat, wat de zogenaamde ons vertelt. Of een engel verscheent aan de mens. Of een ziel. groot is Een ziel van die uitzonderlijke zielen van het hoge paradijs. Dan zegt die Rabbi Abba dat. Kijk nou, en wij hebben hem gezien. En wij waren waardig dat licht. Dat het, dat het ging met ons mee. We niet kaaien bealmen en we blijven voorbestaan in de wereld. Dus we gingen niet dood. Twee. Vier naar de punt. De Ha-Kutschabrihu Shadri Legaban. Le Oda Lan. Vijf. Razende Hochmata de Gale we Zacha Achulkan vier de ha want zegt hij de heilige gezegend is hij hey, zond hem naar ons toe leoda om ons te om ons te laten weten razin de Chogmata vijf eh, de geheimen van de kochma dit gale die zodat die onthuld worden Zagha, Gelukkig is ons lot ons lot. We gaan naar beneden naar Hassulam. De rechterkolom de regel 21. Nu goed, goed, goed kijken. Probeer vol voor absolute concentratie hebben, want hij vertelt ons. Laat ons weten dingen die, bevatingen die, die uitzonderlijk zijn. Waar men absoluut geen weet heeft, maar dat dit niet doet en toe wat anderen dat. Maar dat jij ja, kan het gevullige ommekeer doen in, in het leven van de mens. Let op. 21. Oot koot kuf, Oot kuf, jut alef. De referentie van Oot. 111. Wat ach Rabbi Abba wehule? Dubbele punt. Wajomer. Rabbi Abba opende en, en zei. Dubbele punt. Wajomer Manoach, 22, el isto. Mot na mut Kelo kim raïnu. Dat is een vers. uit de richterin. En Manoach zei aan zijn vrouw. Tegen zijn vrouw. Want kijk. Want de, de engel die verscheen eerst aan de vrouw. Van, van zijn, aan zijn vrouw. En zijn vrouw, de vrouw natuurlijk vertelde aan haar man. Dus dan zegt die man. Zegt die kijk dan. Wij gaan dood. Want verbonden met elkaar. Nou, maar de engel die verscheen aan de vrouw. Wij jonger man oog, En majo, ma, van man oog, zei tegen zijn vrouw. Moed na moed. Wij zullen zeker dood gaan. Die Elohim, Reino, want we hebben Elohim gezien. Het was niet zo, zomaar eerst, hij, heeft die, hij was, was hij aan, aan hem, vers, aan haar verschenen. maar dan was het, was het dan, dan was het um, nog meer het verhaal. Ik, ik kan nu niet hier een hele verhaal we hebben een hele verhaal van de ze Maar ze ze, hij zei tegen... Daarna kwam die Hij zei... Hij wilde dus, uh, hem... Eten overgeven oh, aan, aan die engel. En de engel wilde niet eten. Dat is wel een heel verhaal. En dan zei die man ook tegen hem... Wat is je naam? Tegen de engel. En de engel zei, daar, zei van... Uh, dat zal ik je lekker niet zeggen. Ah? Ja, waarom vraag je mij dat zal ik je lekker niet vertellen? Ja, waarom? Eigenlijk ja, omdat jij bent dat niet waard. je, als, als men zegt een mens, ik zal je niet vertellen, betekent dat hij niet waard is. Afalpi 23. Shemanoch. Loja Mama massa. Shakatuf. Kie 24, loya da, ki Kijk wat die zegt. Afal pion, het feit 23, shemuanoch, loya da, dat manoch wist niet, mama sa, wat zijn daden, wat kwam die te doen, die engel. en hij verklaart ons dat, we he, heeft ons, ligt het ons toe. Uh, Shekatoeven, dat dit geschreven staat. Daar, daar ook staat geschreven. Kiet, 24 loe, ja da manoag. Want Manoach wist niet dat het uh, de Engel van God is. Hij wist het niet. Punt. Bachol zo, 25. Amar ki wansche katoef. Kilo i re, Hier moet het. Uh, in plaats van waf, jut In het zesde de in van de moet het jut zijn. In het zesde woord van de regel, 25, in plaats van de laatste letter van waf, moet het jut zijn. de punt. in het zesde is de de 25. Amar zei hij. Keiwan om omdat het geschreven staat in de Torah, in de Shmod, in de Exodus. Kilo je reyni Adam vachai, want ik zal, de mens zal me niet zien en blijven leven. Wa'anu, 26 reino, hij zei. Maar wij hebben hem gezien, natuurlijk, wij hebben hem gezien. Zei dit tegen zijn vrouw. Wij kennen moed en daarom zullen wij zeker doodgaan. Punt. Kijk nou heel goed wat hij ons nu vertelt. Dus eigenlijk staat het in de Torah dat als men ziet, ja, ziet uh, uh, de engel of uh, de god, of, uh, dus dan men gaat dood. Dus dat is wat hij ook de, de Rabbi Abba zegt net op, die nu gaat Rabba's, Rabbi Abba zeggen van parallel trekken met, met die ziel wat ze hadden gezien niet alleen gezien, maar die liep met hen samen, de ziel van Rabbi Menounasab waar nacht nu? want kijk nou, waar komen de zielen, waar het hogere paradijs is, het is nog hoger dan de plaats waar de engelen vandaan komen de engelen komen vandaan van de zo dat we zeggen pak weg uh, de wereld jetzera uh, en hoge paradijs we hebben gezien dat hoge paradijs Rabbi Meunasaba die die we weten dat hij was van het niveau van de Arctiek van de absolute no, Zie zie dat en die kwam hier op aarde en die liep, die, die liep met hen dat is wat hij nu zegt nu Rabbi Abba 26. Waar nacht 27. raïnu zevenentwintig. Wisachino le or hazesha ja zot niet kadosh hu elenu le lanu sodot a Waar nacht nou Hij zegt, ik en jij, dus ik, Rabbi Abba en jij, Rabbi Lazar. Rahinu, wij hebben gezien, 27. We zachinu en waren waardig bevonden. Leor haze, dit licht, waren wij waardig. Shehayahu itanu, dat het liep met ons mee. Dus het, het licht van het Ravi Saba. Ova Goor Zod en toch 28 niet Kayem En toch blijven wij voortbestaan in de wereld. Waarom? Let op. Kia Kadosh Borgo zal Want de Heilige gezegend is Hij. Zond hem naar ons toe. Lehodia lano om ons. De Geheimen van de Hochma te laten weten, 29, Shegila, die hij onthulde. Punt. Aschregelkein. Gelukkig is ons lot. Wat betekent dat? En nu goed, goed opletten wat hij ons nu hier vertelt. Het is een beetje, lijkt wel op een, op een. Discrepantie. Kijk, hoe kan dat? Dat engelen die lager zijn en dan zien we dat in de richter dat het wel dat die denkt dat die de mens dood moet gaan omdat die de, de, de engel ziet en hier is nog hoger de ziel die komt uit en, het hoge paradijs en de mens en zij blijven leven hoe kan dat? wat is dat? hoe is het mogelijk? Het is bijzonder belangrijk dat wij dat zien, dat wij geen, geen uh, beroepen, dat wij niet gaan ons beroepen op bijgeloof. Je? Op een bijgeloof, zoals bijvoorbeeld in, in dat volk waar ik vandaan kom, dat ze allemaal uh, zeggen, oh God, engel te zien, of in de ziel te zien. De ziel, als je vraagt iemand dat een ziel verschijnt aan een andere ziel, dan begrijpen ze dat niet dan willen ze het niet eens horen, want dat is, uh, zij zitten met de religie. En dan, wat voor mij gewone van, de gewoonste zaak van het leven is, is voor hen is het absoluut als iets, weet je, iets wonderlijks, iets wat niet voor niet de mens, aan de mens gegeven is. Want alles wat geheim is, dan zeggen ze, nou, laat maar liggen, het is te wonderlijk voor ons, wij gaan dat niet doen want makkelijk is het is normaal mensen is wel normaal doen normaal en dan is het religie ja? <laughs> en daarom is het bijzonder belangrijk om nu uh, goed te in te zien hoe dat zit uh, intrinsiek in elkaar in het in, this, in het scheppingsplan in de structuur van de van het heelal en niet in een uh, gegoten in een of een andere religie. 30. Pyrus, de uitleg. Ki Kashenirah Malach Hashem Elmanoch. 1 en 30. Lohejta bo Shleima Sherei Lora Tzader twee en את שמו, כמו שכתוב למה זה תשאל דה לינקר קולום דה יש תריכל לשמי והוא פלאי ועל איבאים כל זה פחד תוי מהכתוב לא יראי נהאדם וחי ונט דה רכתר קולום der weer de regel 30 na de punt. Ki a mala Ki kash ner a malachhem el an manoch. Want tun de engel des, Do, de engel des gods yeah? engel, des, engel van God, verschein aan manokh. 31. Hogaita to boslima zein zein zin van hem was nog niet, was niet volmaakt. Het zin, het, het, het niveau van man was nog niet volmaakt. Schaarij schmo, want kijk nou die engel, die wenste zich niet te onthullen, wenste niet onthullen aan hem, aan man zijn naam. 32 K'mosher lamaze, lama ze van de Engel die sey tegen hem, lama ze waarom, waar heb je het voor nodig? Ja, waarom moet je het? Toen vroeg hem, wat is je naam? En hij zegt, lama ze, waarom is dat? Waarom heb je dat? No. Tish'al lishmi, waarom nou vraag je mij naar mijn naam? Zegt die Engel tegen hem, de regel 1 de linker kolom. We hoopelai terwijl de naam is wonderlijk. Zie. Wonderlijk, omdat hij kon het nog niet bevatten. Dan is het wonderlijk voor hem, is het nog. We imkoren ze, kijk nou, en desalniettemin, hoewel hij dat niet waardig was, uh, maar nog, en wist niet wie dat was, de, of wat voor well, engel dat was, et cetera. En desalniettemin, pachaat, melk uf, hij was Bang voor, voor wat van wat het geschreven staat in de Torah, in de Schmut, in het tweede boek. 2. Twee. yo lo, Adam, vachai, ik zal, uh, geen mens zal mee zien en blijven leven. 3. We anan, zachino, lasagashlima, Kiyadanu et Shmo. Fir Shehu Araf Hamenuna Saba. Veanu Anu Chaim uwe kajamim Faif Baulam Haze. Kijk nou wat Drie. Jullie komen op de beste plek, op de meest de geheime plek. Drie. We aan dan zag let op. Maar wij, wij, wij, wij waren het waardig. Hij zegt dus, de Rabbi Abba zegt tegen Rabbi Lazar. Kijk nou hoe dat met Manoah ging, verging. Maar wij waren het, wij zijn het waardig. Wij waren het waardig. Wij waren waardig, la Saga, Hashlema. De. Volmaakte bevating. Wat Manu niet had. Ki Want wij kende zijn naam. Zie je dat? Wij kende zijn naam. Wij kende de naam van Ravamenuna Nasabba. Kennen betekent befaten. Goed opletten. Altijd kennen betekent befaten. Vier de linker kolom. De regel... Shehu raamde nu naar Sabda dat is raamde nu naar ze zei weist hem. Waaranochayim en wij zijn blijvend, wij kajamim baolamaze en wij voorbestaan blijvend bestaan, staan bestaan in deze wereld. Dus hoe komt het, ja, hoe komt het dat zij het is dat right in de Torah en ze bleven bestaan en ze bleven in leven die twee vijf umikan tavin shenian kabalat panav shel zes madrigat rav amenuna hu bechinat arini na 7 et kvodeh Ha Eh Shebikesh Moshe mi Hashem ibarah Sha'alze acht amarlu Hashem Idbarach. Lotu ot od et panai. neichen kilo ir eini daar weggaan. Van dat het is een is het dan weten we waar we naartoe naar toe zijn, waar we ons mee bezig houden, etc. cetera. Op welk niveau, welk niveau de mens kan bereiken door het leren van Kabbalah. Let op. 5. Om um je kan ta'win, en hieruit zal je begrijpen, scheenjan Kabbalat panaf shell madrigat raf dat het hoe kan je zeggen dat in je uh, Kabbalat Panaf ontmoeten, dat yeah? het aspect van het ontmoeten van uh, het niveau, de traptreden van Ravamenuna, Rav menuna, dat zij hebben bereikt, of kwamen zij op het niveau, uh, al is het maar momentopname, dat zij kwamen dat zij ontmoeten de traptreden van de Rabbe Menoun Asaba. Wat betekent dat zij hebben hem gezien? Gezien van Rabbe Menoun Asaba betekent dat zij bevatten hem. Bevatten betekent dat zij kwamen op, het, op zijn traptreden. Dat, dat, dat is wat hij zegt. Dat de kwestie van het ontmoeten van de uh, Traptreide van rave menuna, rava menuda saba. Hoopgehad, dat is het aspect van zoals in de Torah staat geschreven, wat Moshe verzocht Hashem. Moshe verzocht Hashem om hem het bestuur van het Hilal te onthullen. En Moshe vroeg hem in de Torah: harenina et kvodcha, laat mij alsjeblieft na is al shi believed. Lat al shi believed? Ya u That was Moshe in the Torah. I've di amchafrat. Shabikesh Moshe miash miashem it barach zeifen. That Moshe verzocht van uh, verzochde van de gezegen van der shem gezegen they say. Moshe wilde dat Hashem het bestuur zou laten zien. Laat me jou glorie zien. amar amarlo Hashem idbarach dat daarop daarover zei Hashem idbarach, Hashem de gezegende aan hem. Goed opletten. Dat was het antwoord van Hashem wat we hebben nu geleerd in het geval van Manoach. Lotochali wrote het panai uh, dat jij zal niet tegen Moshe heeft hij gezegd, goed opletten wat, wat wij nu leren hier, want dat is cruciaal. Dat Hashem zei tegen Moshe, jij zal niet kunnen zien, jij zal mijn gezicht niet kunnen zien. dat ki lo ireni want uh, de mens kan mij niet zien en blijven leven dat heeft uh, Hashem aan hem aan Moshe zo so, onthulde um, dat we ze dus Mo Moshe iedereen hoort het wat, is, wat hij zegt dus hij zei Hashem tegen hem dat jij zal mijn gezicht gezicht niet kunnen zien dus mijn licht voorkant van mijn licht, panim betekent voorkant. Alleen in Horaim kan je zien, achterkant. Maar niet de voorkant. Dus niet, als het waren van boven de HZS, zoals het dat noemt. Niveau 10, let op je En het blijkt dus, tien, ze hassagatam dat hun bevatting, bevatting nieuw van de rabbi abba, en Rabbi El Azar na het onthullen van het licht van, van de ziel door de ziel van Ravaminullah Saba. Gadlamia sagat moshe is groter dan de bevatting van de moshe. Iedereen ziet het, wat de zoger zegt. Zo so ook de. Zo so ook de. Eh, zoger. De Kabbalah brengt aan de mens de bevattingen die, uiterma die veel hoger zijn dan de bevatting van Moshe. Niet dat Moshe dat niet wist. Moshe was, was het niet gegeven. In het algemeen alles was het gegeven aan Moshe. Maar eh, niet, op, niet was niet uh, uh, hij was niet uh, verheven op het niveau van de Ketter. Duidelijk, hij was op het niveau van de daad. Duidelijk, daad. Maar niet van de ketter. Terwijl Rav Saba en ook uh, uh, Benyahu hebben we ook geleerd. En ook meerdere, heeft je gezegd. ook Niet meerdere, waren ze nog rijks. In totaal moet het hoeveel zijn? Van ketter. Tien moet het zijn. 10 die van de ketter zijn. Wij kennen twee, en joshua natuurlijk is de derde. Maar anderen zijn wel, dus in totaal zijn moet het 10 zijn. Maar mocht niet, en dat betekent wat betekent dat, betekent, betekent dat de eerste stap is de Torah wat men leert onthulde Torah, maar het is niet genoeg. Want ook Moshe had gezegd, herinner je nog, Moshe had gezegd in de Dwarim, in het vijfde boek. Denk daarom, zal later zal, na mij zal komen een profeet, de profeet, profeet, en je moet luisteren naar zijn stem. Ja? Dus Profeet die zal je brengen naar de ketter toe. Dus niet alleen de wet, maar ook dus de de ketter die dat is wat we zien ook hier de aanwezig en daarop daarom transited. dat ook de Menuna Saba en ook die die twee nu die, die ze hebben, dat bevat nu op dat moment, bevat, bevatten zij het niveau dat hoger was dan het niveau, dan de, grootheid van de, de, de grootte van de bevatting van de mosche. Waar kan je nog meer dat lezen? Als je gaat lezen alle literatuur van traditionele literatuur, dan is het... Moshe, moshe, moshe, niets, zo, niets. Wie, wie was hoger, groter dan een moshe? En wij zien hier dat dit bestaat hoger. Natuurlijk alles is verbonden met elkaar. Natuurlijk is het niet hoger en lager. Natuurlijk is het niet iets dat het hoger en hoger moet, heeft dan in zichzelf al potentieel. Alles heeft in zichzelf. Wat hoger is, heeft alles wat, wat eronder is maar bij Moshe was het de onthulling van de Torah dat de Torah moest niet in de hogere blijven zitten, maar moest wel afdalen, daarom de Hashem dalde af naar de berg Sinai om te brengen de Torah naar beneden de hele bedoeling is om de Torah naar beneden te brengen dus kwa is kwakilim is dieper kwakilim, goed opletten kwakilim is wie is hoger Kwa kilim. Moshe, Moshe is groter. Goed, goed opletten, altijd weten waar, waar we het over hebben. Er zijn kilim, er zijn bevallen. Ja, bedoel natuurlijk niet wat je zou zien dat Moshe moest niet, niet niet Moshe must brengen de hele Torah naar beneden. Dat is Moshe. Maar de zielen qua kilim, ook qua kilim natuurlijk, ook de de zielen om te uh, het licht van de ketter, van de attic aan te kunnen, moet je ook natuurlijk uh, de klie hebben, de, de laagste klie van de malgoed. Dan kan je dan slaan tot, orgozer tot, tot de attic Maar, in het, er bestaat altijd algemeen, het algemene aspect en het bijzondere. Moshe, Moshe bracht, Moshe was aan uh, Moshe was, ge was gegeven het algemene principe. Hij moest het hij uh, brengen de Torah naar beneden. Maar hier in het indi in individuele bevatten, we zien wel dat het bevatten van die twee reizigers van grote de, de grootste van die kabbalisten naar Rabbi Shimon is Rabbi Abba en Rabbi Lazar, was groter dan de bevatting van Moshe. Maar zie maar in de traditionele literatuur, in de rabbinaal literatuur, daar vind je dat niet. Moshe is natuurlijk de grootste, dat klopt om dat ze leren alleen de Torah van de wereld, van de wereld Yetsira. Dat is de tweede Torah-kijk, wat je zo zien Moshe heeft eerst Ontvangen de Torah bij zijn eerste opklimmen naar de berg Sinai. Goed opletten. Moshe eerst ontving de Torah. En dat was de Torah van de absolute. En dat slucht tot de ket, tot de atik. Dus de echte de Torah die dus de van de waar de name van Hashem huh? precies. En dat maar het volk wilde het niet, ze gingen dan zondigen, hoe dat allemaal ging. En daarom is de, de eerste rol was hij, had, hij heeft hem laten vallen, Hij heeft hem gebroken. En daar staat in de daar staat wel verder dat in de tweede na de ontvangst van de tweede Torah dan ook Moshe, omdat Moshe was uh, de leider, hij moest helemaal ook Moshe na het ontvangen ontving de Torah de tweede keer, waarbij de duizend keer minder in kracht was het, wat hij ontving in de tweede keer. Dat is dezelfde Torah, alleen verwikkeld op de manier, verwikkeld is op de, uh, uh, in bewoordingen, op de manier waarbij het, waarbij het uh, als het ware, de kracht had, alleen. Um, voor de wereld in Bia. En dan, en natuurlijk alles staat ook daar in die andere Torah, maar dan, je kan het niet eruit halen, behalve een paar grote, die kunnen dan eruit halen iets. Maar dan heb je nog die geheime Torah nodig. Zoals Zohar en Watari. Om ook eruit te komen in de in het in, de atsiloot, in het geest. VALZE DIN amru, elf hazal. Navigu DELOKAM Navihu navigu Dilokam KEMOSHE Aval khaham twalif kam. Nu ga ik citeren een stukje uit een uitspraak van de Torah geleerden. Het is erg laconiek, erg krachtig. En staat in de Torah geschreven dat er zal geen andere staat geschreven dat er zal geen andere profeet komen die als Moshe. Staat geschreven. Goed opletten. Staat geschreven dat er is geen andere profeet zal, zal er was geen andere profeet, zal geen andere profeet zijn als Moshe. Dus geen andere als Moshe. Dat, kijk nou wat de, wat de Torah geleerden zeggen. Kijk, goed, goed. wat eigenlijk de Torah geleerden zelf zeggen. Dat er wel nog meer in petto zit. Let op. Elf. We al ze Amro, elf. En daarover de Torah, hadden, de Torah geleerden hadden gezegd. Elf. Een citaat. Navihu, Navihu de lokamke moshe. Het is de profeet, profeet die niet komt zo als moshe. Dus zoals dat geschreven staat, dat niet komt, er komt geen ander als, als moshe. Dan, dat het slaat op de profeet, op de hoedanigheid van een profeet. Nee, als, prof, als moshe, als profeet, zal geen ander, geen, and, geen niet geen ander komen als moshe, Awai Hacham kan. Maar. Iemand die Hacham is. Die wijze is. Die Gochma in Petto heeft. is dus die. Iemand die wijze, wijze man is. Wel. Wat betekent dat? En er zijn twee categorieën. Er is een categorie van een. Profeet. Er is een categorie van een wijze. Hacham. Moeten we niet, niet, ver, niet uh, verwarren met iemand die in onze wereld wijs is. Wijs betekent gacham. Betekent iemand die de gochma kan aantrekken. Iemand die de geheimen van de Torah kan aankan. Hij kan ook bevatten. Dat is de gacham. Dan zegt het, zeggen de Torahgeleerden dat... Ja, wat staat geschreven, dat er komt geen andere profeet zoals Moshe... Zo groot als Moshe... Dat slaat alleen op, dat slaat alleen op, de, op een profeet. En niet maar nie, maar nie op een we, gacham, niet op iemand die wijs is, die de, de chogma aantrekt. Die wel, dat, die wel zal wel opkomen. Die zal wel opkomen. Eigenlijk hier staat het al verwijzing naar dat, dat, dat er wel een gacham zal komen, dat er wel een wijze komen, komen, men kan hem ook, men zal hem misschien een profeet noemen, weet je, hoe dat men zal hem noemen, dat hoe dan ook, maar er zal wel een wijze komen, die gagaam is, die wel zal zijn als Moshe, eh, en een, me, misschien nog hoger. Twaalf naar de punt. gaan. Hacham adiv minavi. En straks staat ook geschreven op een andere plaats. Dat zij zeggen ook de, de, de Torah de tora geleerden. Dat Hacham, dat de iemand die Chacham is, dus de wijze die Chogma aantrekt, is uh, meer, is eigenlijk uh, voorkeurenswaardiger, letterlijk. Maar dat zeggen we niet zo. So. Dus, maar meer heeft extra dan een profeet. En dat is erg belangrijk dat we dat wij leren. Dat wij denken altijd dat een profeet is, is belangrijker dan een gagaan, dan een wijze. Het is niet zo. Ik goed opletten, waarom niet? Een profeet is iemand die op een bepaald mom, moment, op een bepaald moment, uh, op een in tijdspan, in de geschiedenis, wat dan ook. Die ontvangt dan een... Uh, profetie. Van boven. En hij brengt het... uit, met zijn mond, met zijn hart. Hij moet het... overbrengen. En het, ge het... gebeurt soms zo, so, dat zij zelfs... niet begrijpen wat zij zeggen. Alleen die zijn medium. Ja, mediums. Die gewoon medium zijn. En die... Die worden gebruikt van door, door boven, door de krachten, die zuiver zijn, die misschien... En aan hen wordt het gegeven, die zijn profeet, dat, zijn, dat is profeet. Maar als, die, als een profetie al uitgesproken is, of opgeschreven is, dan kan het verlaten, zijn profetie kan hem verlaten. En uh, misschien daar in, in, in drie jaar is hij profeet en dan niet meer. Of misschien daar gaat het zakken bij hem of iets anders. heb je dat? Het is niet iets wat stabiel is dat het helemaal of dat het toeneemt de, de profetie van een profeet. Hij is afhankelijk van wat men van boven aan hem geeft. Als men van boven aan hem niet geeft, dan is hij dan kan die niets, niets ermee doen. Dat right? well, is het profeet. En daartegenover staat een gacham. Iemand die gogma aantrekt, bewust aantrekt de gogma. Dat is wat ook de kabbala doet. Wij hebben geen profetie nodig. nodig. Dus wat ik jullie altijd vertel, dat... Gogma aan te trekken, dat is net zoals, een, als je weet, als je opbouwt jouw kilim, als je correcties doet met jouw, van jouw kilim, je hoeft niet een profeet te zijn, je hoeft niet een goddelijke man te zijn, je hoeft niet, je moet wel geschikt, je moet je geschikt maken. En heb je dan jouw kilim, dan is het, dan is het, dan hoef je niet te wachten dat men van boven jou geeft inspiratie, goddelijke inspiratie of zo. Nee, absoluut niet. Het is net als... Zoals ik jullie vertel... Het is net als draaien van een telefoonnummer. Jij hebt al kilim daarvoor. Begrijp je? Jij hebt kilim daarvoor. Jij kan erop rekenen. Jij bent de baas van jouw kilim. En jij gaat aanspreken uh, jouw kilim. Kijk, bij een zogerles... Denk je dat ik iets, iets, iets doe? Ik thuis zocht overdag... Op de, op de dag waar ik zogerles moet geven... Ga ik een keertje zo'n doornemen. Maar weet ik wat ik zal zeggen? Dat ik weet gewoon, ik moet weten waar het, waar het over gaat. Dat het bij mij, ja, dat ik proef dat, wat het is. En de rest moet komen bij mij. Ik ga absoluut niet uh, daar, daarover nadenken. Na, daar er is een kilim wat het opgebouwd is. En ik hoop ik en vertrouw ik daarop. Dat het zal gebeuren. Vertrouw niet in mijzelf, maar vertrouw in die kilim wat in mij. Gegeven zijn, en die zijn niet van mij, maar gegeven zijn van, aan, van door, het studie, door het studie, door mijn toepassing, door levensstijl, allerlei all andere dingen. Dus de wilskracht die ik doe opbouwen door het wat ik leer. En dat is alles, alles wil je, niet nodig. Al die, die inspiratie en zo. So inspiratie kan je altijd overal opdoen. je? Ik kan het overal bijvoorbeeld inspiratie opdoen. Het interesseert me niet, ik hoef niet eens daar naartoe of daar naartoe of het of ik zit daar in een zitkamer... of in een, in een toilet zit... dat interesseert mij absoluut niet. Ik kan overal inspiratie opdoen. Doe geestelijk. Dat is eigenlijk lichamelijk... en dat is geestelijk. En dat daarom is het... de hacham is belangrijk... een aan te trekken. Dat is wat wij doen. Dat wij, de, dat wij niet zitten te wachten... want er waren ook in de geschiedenis... vele die leerden... in, de, in, in het boek van... Uh, Shmuel, ja, dat is de, de koningen. Daar heb je ook veel beschrijvingen dat uh, in Shiloh toen er ook een andere plaatsen waren, de, de, de, de tijdelijke tempel was. Dat Daar ook waren plaatsen waar uh, vele profeten waren. Dus ze kwamen bij elkaar en inspiratie inspireerde elkaar en zo. Er waren ook mensen die urenlang konden zitten. Ze Verlang ernaar om inspiratie te ontvangen. En uh, in het verleden. Maar ook in de hele generatie. Probeerden dan contact te hebben. Dan, maar dan op de manier dat, dat zij als mediums zullen zijn. Of, dat ze de, het, is, het is wel goed. Maar het is uh, veel lager dan de gagaan. Natuurlijk aan niemand wordt gegeven. Maar er zijn geen profeten meer. Ik bedoel, er is geen er is de <coughs> was periode voor profeten is is afgelopen uh, uh, tegen de tijd te van de grote uh, vergadering. De grote vergadering betekent de, de, de, de Knesset, de, de, de gadol was in, in Israël was het we zeggen in uh, Even, even na het opbouwen van de tweede tempel. Vijfhonderd zoveel. Van voor, de, ja, van voor de deze jaarteling. Dus het was net ook na het opbouwen van de... Was nog even twee, daar zaten nog twee ware profeten. Nog twee profeten uit de Tanakh zaten. Waren nog leden van de, van de grote vergadering heet het. Dan waren nog de laatste twee die nog in leven waren. Daarna kwamen geen profeten meer. In dit volk hebben geen profeten meer. Sindsdien geen profeten meer. En wat zeg je Ze zeggen dat het een is, maar het is geen profet. Ze zeggen, ze denken, nou, profet, het was Begrijp je? Het is Chokma. Het is iemand die de kracht van de chogma, die aantrekt de chogma pure gogma, zo van boven gewoon aantrekt, door, omdat die had. Daar heb je niets meer nodig. Daarom kan je, de kan je niet aantreffen met boeken, met allerlei boeken, onder zijn, onder zijn, zijn armen. Het is niet meer nodig. Ik loop ook niet meer met boeken. Het is niet nodig meer. Ik leer absoluut, leer, leer nog steeds. Maar de kwestie is om, op te bouwen de relatie met de eeuwigheid. Dat is wat wij moeten doen. En als je wel eens wat de religie hoort, wat, wat zij zeggen, de religie, dan... Als je zoiets hoort, wat, wat ik zeg, dan... Relatie met de eeuwigheid, relatie met de schepper. Welke schepper bestaat in religie, en klaar. Ja, iedereen is verankerd en verroest in de religie. Religie vervangt voor hen de schepper. En daardoor, daar kan je niet, dat stikt. Religie wordt verstikt, de mens. Je komt nergens, je komt nergens uit. Het is, het is, een, het is een verschrikking. Begrijp je ook dat Hashem wil alleen maar pure relatie met de mens? De boeken zijn alleen, de heilige boeken zijn alleen maar daarvoor gegeven dat de mens. Aan de hand daarvan dat jij die boeken in jezelf gaat ingraveren wat in de boeken staat. Dat die boeken gaan in jou het leven, de kelien ingraveren en dan ga je leven. In de boeken staan dus die niet de boekenwaarheid zoals ze dat doen. Dat helpt hen absoluut niet. Niet aan hen, niet aan hen kinderen en niet aan hen kleinkinderen en nooit geholpen nee. Alleen de hoop bestond dat zij ooit zullen waker worden. Dat is ook die, die, die profeet, wat Jozef, die kwam dan uh, met de chogma. En geen profeet, die kwam dan met uh, iets wat, en aan de tijd gebonden iets, dat hij had uh, over liefde, over dat soort dingen, over wat hij had gezegd. Het was een, een pure chogma. De tijd van de individuele, uh, uh, tch, wat individuele geboorte van de mens, individuele geestelijke geboorte van de mens, uh, brak aan, zo'n 2000 jaar geleden. En dan kwam een ziel die gewoon, gaf het gewoon aan, uh, genoeg geweest. Het is genoeg geweest, ons, om, jongens, om ons met de religie bezig te houden als uh, alleen met handen en voeten. Dat is niets anders wat, wat, wat Joshua had gezegd. Het is genoeg om dat alleen te weten. Jij moet de Torah in jezelf opnemen. Jij moet zelf de Torah zijn, de Torah zelf zijn. Dat is uh, de boodschap uh, die geweest was. Dat is ook de boodschap ook waarvoor de... Uh, Rabiakiva Akiva, de grootste, Rabi Akiva, de, een, de grootste, een van de grootste uh, Torah geleerden. Uh, die, door, door de Romeinen werd die dan, uh, in, door, de, door, de, door de, in het Torah-rol werd die dan verwikkeld en, en, en in fikjes gestoken. Heb je, om, om te laten zien, dat het was van boven gegeven. Dus men denkt natuurlijk, hoe wat, wat die, wat die Romeinen waren natuurlijk bijsten. Hoe konden ze dat doen? Dat was van boven gegeven. Dat was een geweldige tikkun. Dat deze geweldige man, die Arabia Kiva moest het verdragen. En dat was uh, daardoor ook, mede daardoor, aan ons is het gegeven, die, die, die, die, die, die, die drang en die poging en die uh, zekerheid van de overwinning. Dat de Torah werd verwikkeld in de Torah, de Torah in brand gestoken en daaruit de mens moet wel met de Torah één worden. Als vuur, want de Torah is vuur. En de mens moet dat vuur uh, in zichzelf opnemen. En één worden daarmee. Dat is daardoor, alleen daardoor komt de mens tot uh, bevrediging, tot de pure. Uh, komt pure relatie met de schepper. En dat is wat wij ook leren hier. Dat hier ook de Rav uh, Rabbi Abe en Rav Rabbi Elazar, die hebben nu de ketter bevat, de Atik, door Rav Meduna Saba en ook die werd gestuurd van boven door um, Hashem zelf. Twaalf na we hebben, hacham, als we dertien. Dertien, ja, dertien. De linker kolom, de regel dertien. Ovaze we schipfu We anan hachaminan, veertien. We hebben, hachaminan, ze ne huren hawe vijftien. Wanneer ik jam, bij Alm, die aanhun zakhinul enehura zeest, sha Allah neemar, loier eni ga Adam waakhai zeefendin, waanhun khayim wa Allah wa ze letup, wat is echt? Dertin, wa ze shibhu het dat smam en darmey, dat is echt nieuw. Wat hij zegt, de Rabbi Abba, daardoor, daarmee uh, hebben zij zich gepreist. Nu, Rabbi Abba die zegt: Kijk nou, dat wij leven, wij hebben Ravi Menunasaba gezien, de ketter, zelf, en wij leven, en wij gaan niet, wij gingen niet dood. Hoe was zij, schip hoe het En daarmee hadden zij zichzelf gepreist een goede manier natuurlijk. We en wij hebben wel gezien, we hebben uh, gezien en wij waren het licht, dat licht uh, waardig gevonden, gevonden, bevonden. Daar hebben we asiel dan. Welk licht ging met ons samen? Vijftien we niet kayemba bij en wij bleven bestaan in de wereld. Dus we gingen niet dood. Zie je dat? Dus door het, door het ontvangen van dit ketter, het is vuur, het is echt vuur. Maar als je niet bang bent, als je daardoor, als je jezelf um, er door, door, doorheen komt. Ook, dat is ook geschreven ook over, de, over de profeet Daniel ja, en zijn drie kameraden. Ook zij werden gegooid in het vuur, in de garnas, en zij kwamen levend en heel. En Abraham, Abraham ging ook precies hetzelfde. Die werd ook eh, gegooid in een in een oven, brandende oven, en hij kwam daaruit. Dat betekent dat de mens, al die door al die wat gegooid betekent, al die klipoot, al die krachten zoals Romeinen en allerlei andere. Ver, uh, die dan bekledingen van de citra agra zijn. Dat zij gooien de mens in, in, het, in de garnas, in het vuur... en de mens moet het verdragen. En het is geweldig als je dat verdraagt. Het is niet moeilijk. Het is moeilijk, dat is steeds... men laat nooit meer aan de mens verdragen dan wat hij aan kan. Dat moet je altijd weten. Dus alles wat je verdraagt, verdragen hebt op elk willekeurig moment is altijd uh, uh, te doen. Het is niet bovenmatig. En daardoor moet je heen komen. Waarom? Het is omdat wij zijn mens van vlees en bloed. Dat moeten we ook blijven. Want alleen hier kunnen we de wil van Hashem vervullen. Verlangen naar terug is geweldig. Maar daar hebben we dat werk niet meer om te doen wat wij hier doen. In dit opzicht zijn we hoger dan de engelen. Want wij hebben dit werk te doen. Wij moeten hier in, dat, in het moeras zitten. In het fecaliën en allerlei andere rottigheid. En hier moeten we dat allemaal werk doen. Eigenlijk, dat is de mens. Dat is een hoge, de, de hoogste taak wat aan iemand in de hele helaal gegeven is, om hier in de meest, in de grootste grootste milieu er bestaat nergens in de heelal zo'n grove grove materie als hier omdat man als het hier kan kijk kan overal. Huh? Kan, kan overal als je hier als je hier kan, dan kijk kan overal precies, dat klopt, als je hier is als je hier kan, natuurlijk kan je dat overal doen. Als je hier kan het verdragen en jij kan overwinner zijn. Dan erg goed wat Marco zegt. Dan des te meer zal je dat kunnen ook in de in de toekomstige wereld. Duidelijk. Want daar heb je geen materie. No, heb je. heb je daar de materie, het materie. gaat van je weg als het ware. En natuurlijk was het, daar is, wordt het uh, erg goed. Dan als je hier dat verdraagt. En overwinner uit de strijd komt. Dan heb je alle, alles hebben daar uh, voor daar, dat is ook de, wat, wat ook Joosje had over gezegd. Dat, dat is overwinnen. Steeds met de dag overwinnen. Hoe moet je het overwinnen? Moet je niet denken aan, aan uh, een maand later, een jaar later, hoe zal ik dan overwinnen? Elk moment moet je overwinnen, alleen in het nieuw overwinnen. Alleen in het nieuw. Als je in het nieuw leeft, dan ga je nieuw overwinnen. En nieuw kan je altijd overwinnen. Waarom de mens kan niet overwinnen? Het gevoel dat hij niet kan overwinnen. Omdat hij te veel neemt. Te veel, veel hooi op zijn vork neemt. Hij kijkt te ver naar, naar, naar voren. Of hij kijkt veel, te, veel terug. Dan... Precies. Maar dan altijd boven het verstand. Onder het verstand betekent... Als een mens te, te veel hecht, hecht zich aan het verleden. Dat betekent dat de mens gaat onder het verstand. Zoals een religieuze, religieuze mens doet. Die houdt aan een verhaal zich vast. Die houdt aan een geschiedenis. Die houdt aan de tradities. Dat betekent geloof onder het verstand. Dat betekent steeds grepen zij terug aan verleden. Het verleden, het verleden, het verleden. Het verleden. En... Daarmee dus doen zij geen uh, wil van Hashem. Hashem wil dat wij in het nieuwe leven. Als wij geloven in het uh, geloof binnen het verstand, betekent, betekent dat men met het, oog op toe, met het oog op morgen, dat betekent met het oog op morgen, dus, met het oog op morgen, wat gaan we morgen doen? En so, dat is allemaal, dat het de citra agra die ons weer kik geeft, van, morgen, morgen, Morgen, dat is dan, en alles geeft dan kracht, morgen, en komt er niets van het leven terecht. Duidelijk, en alleen leven in het nieuw, dat is praktijk, goed je opletten wat ik zeg, het is praktijk, van alle, de, alle dag. Alleen in het leven in het nieuw, dat du, kan je berekenen, bereken alleen door te gaan boven het verstand. Dus niet onder het verstand, onder het verstand, niet in het geloven in het verstand, maar boven het verstand, betekent dat jij voelt die, die het verstand, jij voelt al die argumenten van het verstand, jij voelt tegenst tegenstand van het, uh, tegenwerking van het verstand, jij voelt al die materie krachtig in jezelf, dat die aanwezig is, die altijd aanwezig is bij jou. En, dit, en toch ga je er doorheen, ga je boven het verstand. Dat is alleen maar de instelling die wij nodig hebben. Dunne instelling van binnen. En dat geeft in elke situatie, als je dat komt door dat boven het verstand. En dat, dat kan je steeds creëren bij jezelf. Ik doe het s'nachts, ik doe het overdag, ik doe het altijd. Probeer het altijd te doen. Als ik iets ergens verzeild ben, voel ik dat ik druk ben of zo. Dan ga ik van binnen al, weet ik al die, hoe dat zit, dan ga ik dat, eh, boven het, verstand. Ga boven het verstand. Dan voel ik gelijk de zwaar, aan de ene kant zware materie voel ik, maar dan ik zit als het ware, doorheen kom ik door die materie. Materie is er wel, eh. Materie zit wel, maar ik bovenop. Wat betekent dat? De, aan het einde der tijden komt de Mashiach op. Wie? Op de ezel. Wij moeten op de ezel zitten. Ezel is, is het lichaam. Ja? Dan moet je zitten op de ezel. En niet verbonden zijn met de ezel. Niet de ezel een tussengeven. Niet onder de ezel gaan, gaan liggen. Of, onder de ijzel, of naast de ezel gaan lopen. Of heb je op allerlei manieren. Maar jij bent op de ijzel, dat betekent boven het verstand. Alles brengen boven het verstand en komen op de ijzel zitten, dat betekent lichaam eronder, maar jij doet het boven het verstand. Dat is het leven in het nieuw. En natuurlijk leven in het nieuw, nieuw wordt um, bekroond door een kopje koffie.